Een met het de laatste etappe van de Tour de France is gewonnen door Jasper Philipsen. In de massasprint op de Champs-Élysées in Parijs bleef de Belg van al de Nederlander Dylan Groenewegen net voor. De Tour van het jaar werd gisteren beslist door Jonas Wienekaart van Team jumbo Visma. Hij is de tweede Deense wielrenner die de Tour de France wint. In het eindklassement staat Tadej Pogacar op de tweede plaats. In verschillende delen van Europa hebben bosbranden tot veel schade en overlast geleid. In Spanje is een grote brand uitgebroken op het Canarische eiland Tenerife. Het vuur heeft ruim 2000 hectare verwoest. Honderden inwoners van het noordelijk kustgebied zijn geëvacueerd. En ook in Italië, bij de grens met Slovenië, zijn mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. In Griekenland breiden de branden op het eiland Lesbos en bij het Nationaal Park Dadia in het oosten van het land zich uit. Tot begin augustus is het daar zo'n 40 graden. De kans op bosbranden blijft daardoor zeer groot. Proost Franciscus is aangekomen in Edmonton in de Canadese provincie Alberta. De komende week ontmoet hij de inheemse bevolking om excuses te maken en om vergeving te vragen voor ernstige misstanden op katholieke kostscholen. Kinderen van Inuit en First Nations werden vroeger weggehaald bij hun ouders en kregen een westerse opvoeding. Bij voormalige kostscholen zijn massagaven gevonden met kinderen die daar bezweken. In Duitsland zijn twee Nederlandse motorrijders om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. De twee werden frontaal geraakt door een 83-jarige automobilist die tegen het verkeer inreed in de in Deelstaat-Turingen. De Nederlanders, een man en een vrouw van 58, zaten op een motor met zijspan. Ze overleden ter plekke. De bestuurder van de auto en zijn echtgenote raakten bij het ongeluk gewond. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het nog lang warm. Minimumtemperatuur vannacht 18 graden. Morgen eerst zon, later enkele buien. Wat meer wind en het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog altijd een file op de N200 vanuit Haarlem naar Zandvoort. Je hebt daar 20 minuten aan vertraging. De gemeente Zandvoort heeft aangegeven dat alle parkeerplaatsen bij de badplaats vol zijn. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Peaceful Radio. Hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show. 1500, 15.500 afleveringen heb ik inmiddels gemaakt op dit radiostation. En daar uh, nou ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. Ja, kan je wel zeggen. Het gaat ook allemaal vanzelf. Ik heb wel een beetje geprobeerd uit mijn hoofd uh, uit te rekenen... Wat, uh, hoeveel jaar dat is. Uh, en dat is gelukt, maar ik ben het alweer vergeten. Maar goed, probeer het zelf maar eens. 1500 gedeeld door... 52 weken. Nou, dan kom je toch op... Uh, uh, heel wat jaartjes uit, meer dan 20 jaar. Uh, mijn naam is Benno Veugen en je gaat luisteren... naar Peaceful Radio Show 1500. Zo had ik het eigenlijk moeten beginnen. Maakt niet uit. Uh, Mike Clay, daar beginnen we mee. Deze beste man heeft het album... Somewhere in Space... En Gemaakt en we beginnen dan met track 1 Ambient Memories. Dan gaan we eigenlijk naar eh, ja, wat, wat andere sweeren met Santiago de la Cruz met Last in Longing en dan gaan we terug in de tijd 24 jaar geleden. Toen was uh, Golden Boeg met Celtic Music van het label Arc Music... die uh, vond toen zijn première, als het ware, in de Peaceful Radio Show. Maar toen heette het anders, uh, Tep denk ik waarschijnlijk. Um, of zo boven, zo beneden. Zo is het vroeger in 1995 allemaal uh, begonnen... Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Um, oh ja, we tarot. Dat was in 1998 een meneer Jean-Marie Bryce, een Duitser. Die uh, maakte tarot-CD's. En dat is dan deels gesproken woord en natuurlijk veel muziek. En wij draaien track 5: tarot, Bilder der kracht. En dan gaan we naar Amerika met Lara en Reis. Met het album River Walk. Ook in 1998. En dat is allemaal wat stevige muziek. Zoals natuurlijk ook het album van Chris Insen, Light. En. Na Chris komt Maiten met Heartbeat. Nou en zo bieten we er wat op los. En op het eind uh, Wild Life van Jean-Marie Bryce. En je hoort het hier op de achtergrond. Dus even kijken als ik het schuifje wat omhoog doe. Dan krijg je een beetje een sfeer mee. Peacefulradio.info. Je kan het terugvinden. Deze uh, lijst natuurlijk. Deze playlist. En de muziek op dit podcast. Op deze website. Zo moet ik het zeggen. Veel luisterplezier! Cut him off at the knee And they have rolled and tied him around the waist And they served him barbarously And they served him barbarously They have iron men with crab tree sticks To cut him skin from bone And the miller has served him worse than that He has ground him between two stones Out in the mouth of an old brown jug, and they call him Old Rudy, and they call him Old Rudy. gitarist Karl Weingarten Thank you for listening to and supporting Peaceful Radio Die vierte Ebene Der Herrscher. Die Freiheit des Geistes Deine Gefühle beengt. Du bist frei. Frei, deinen Körper zu übersteigen. Frei, fremde Gedanken zu erfassen. Frei, dir deine Gefühle selbst zu erschaffen. Gebrauche deinen Geist, die Kraft deiner Vorstellung bricht die Grenzen deiner kleinen Welt. Erprobe ungewohnte Möglichkeiten. Entdecke neue Gefühle, neue Gedanken. Betrachte die Dinge mit anderen Augen. Crystal Verhart. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at bitly.com slash CMuse. Oh to Peaceful Radio. Travel this winding road. You gave me the greatest gift. You made my heart my home. You made my heart.